Dit is Golse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Golse Kringen staat op de redactie van Leo Joosten, Ben Lonen, Els van Kemenade, Lucie Roodbol, Bernard Robben, Gerard de Groot. En vanavond is de techneut Johan Lemmers. Johan, welkom in plaats van onze Stefan. En vanavond wordt Golse Kringen gepresenteerd door Gerard de Groot en Bernard Robben. En we hebben vanavond een paar interessante gasten interessante gasten, namelijk Pieter van Harberden, over het werk van de Stichting Gezondheid en Welzijn Goorlen. En Riel natuurlijk uiteraard, Pieter, het is de gemeente Goorlen. Hè? Het is de gemeente Goorlen. Ja. En uh, Marij de Groot zou hier zijn, waarschijnlijk komt ze nog, uh, raast dit voor het CDA. En wel aanwezig uh, de ondernemer Fred in het Ven over de kermis en het winkelcentrum De Hovel. En hoe het allemaal zal gaan in de toekomst. Dat maar goed. We beginnen als altijd eerst met een rondje. Wat was er in het bij voorkeur Goordische nieuws? Hoeft niet, mag ook uh, ander nieuws zijn. Wereldnieuws, wat u kwijt wil. En we beginnen als bij de gast. Pieter, wat is jouw nieuws? Ik las in het Brabant's Dagblad van afgelopen week... op donderdag 20 november een heel groot verhaal. Met als kop ziekte, dementie, rukt op. Brabant zet zich schrap. En dan las ik dat op dit moment... 1 uh, op de 72 Brabanders... Dus te kampen heeft met dementie. 1 op de 72? 1 op de 72. En men verwacht dat dat in 2030 is. Maar dat lijkt heel ver weg. Maar dat is natuurlijk niet zo dat 1 op de 43 zo. dat zal hebben. En dat is gebaseerd natuurlijk op de, de prognose dat ja, mensen steeds ouder worden. Maar, maar, en dus want 1 op de 72 heb ik de neiging om te zeggen valt op zich mee. Maar 1 op de 43, dus dat, dat, het, het halveert bijna... Dus dat gaat. Ja, het, gaat richting, het komt steeds dichterbij. Ja, en dan is het interessant dat er wordt gezegd dat er in, het in Brabant vier, slechts vier gemeenten bezig zijn om zich daarop voor te bereiden. Want het is natuurlijk niet, niet niks als je steeds een stijgend aantal dementen de bejaarden in je, in je lokale samenleving hebt. Ja, Dan moet je iets ondernemen. Ja, en ja. Ik vind het jammer ja. dat hier wel Oostenrijk wordt genoemd, maar niet geworden. Gehoord. Niet en Goller hoort ook bij de gemeentes die daarop in feite al anticiperen. In de ik, zin zou van... dat, ik zou zeggen van. Een, ja. uh, ik zou oh. het uh, toejuichen. Ja. Als ja. dat komt. Maar is niet gedaan. Bij ja. nee, ik, voor zover ik weet ja. uh, heeft uh, de, het college en ook de raad dat onderwerp nog niet geagendeerd. Ja, ja. En mij dunkt okay. dat dat ja. uh, een belangrijk onderwerp is. Nou, Marij, dat is iets. Ja, je hebt net iets gemist. Marij, welkom. Marij uh, komt net binnen. Uh, is duidelijk te laten. Dus Maré, jij jij krijgt gelijk, Marij, het woord voor... Uh, uh, wat was er in het nieuws? Had mevrouw nog nieuws te melden uit het Goorlissen? Ja, maar... Ja, en wil... in de microfoon graag, luid en duidelijk. Oh, oh. Over dementie gesproken. Ik was, het niet, <laughs> vergeten, hoor. Ik was het niet vergeten. Je maar... hebt wel gelijk overigens. Pieter begroet wel na de uitzending, hè? <laughs> ja, ja. Um, ja, nou, het is het nieuws... Jullie hebben vorige keer... Toen was er wat geschoven. Toen hadden jullie Norbert, in de, ja. Norbert de Vries in de uitzending. Ja. Dat heb ik helaas niet gehoord. Mijn radio is... Ik ben niet zo handig met radio's en zo. Um, maar het moest me toch van het hart... Daar wou ik toch eigenlijk eventjes op terugkomen. Ik heb niet gehoord wat er toen gezegd is. Want ik vond namelijk het artikel in het Brabant Dagblad... van Kim Spanjers... vond ik buitengewoon aardig. Ja, vond ik een goed en artikel. uitstekend ja. de lading dekken. Ja. En achteraf sprak ik haar. En ze had ook een heel... Prima gevoel erbij, was een ja. leuk gesprek geweest. Ja. En toen zag ik het golsbelang, want we zijn wel op wereldorde bezig natuurlijk. Hè? <lacht> Dat begrijp je natuurlijk wel meneer Van Haberden, zo houden wij ons bezig. Dezelfde Goolsbelang waar jullie club in staat, overigens complimenten. Uh, Kam ik een stukje tegen van onze goede Wilma, uh, jouw lieve zus. Mijn lieve zit. Goeie maat van mij, dat weet jij ook. Goede maat, dus ik hou maar, veel van haar. denk denken wij dan, gaat nu komen? Maar, u vult het in meneer de Groot. Maar geen dat stukje... van de de Groot? Nee, vooral niet. Maar maak je is... af, maak ze af. Het stukje van Wilma in het Goals Belang over... De kolom hè? De de, column? Ja, de kolom, de weet je wel, grappig. De Belgische kapper die verboden was om over politiek en religie te spreken. Nou, goed, is een lol. Mens zoekt een onderwerp. Van de andere kant... Stort het mij dat zij uh, uh, toen Norbert uh, uh, ja, een beetje, hoe zal ik dat zeggen, met bijna leedvermaak wegzetten Want dat hij geen accreditatie als journalist in Goorla had gekregen. En dat hij dan maar kapper in, in poppen zou moeten worden. En dan legt zij hem een hele hoop platgoorlische woorden in de mond. <laughs> en ik moet eerlijk zeggen, ik ben een Brabander. Ik knauw ze nu dan als ik de kans krijg. Maar je kunt veel van Norbert zeggen, maar niet dat hij plat Brabants praat. Dat is één. Voor Ja. En dat vond ik eigenlijk ook een beetje goedkoop. En verder... Uh... Maar jij had gewoon lekker commentaar op de kolom. Ja, en heb, vond ik heb, jij, heb jij je al een verbinding gesteld met mijn lieve zus Wilma? Nee, wat en, ik... en ze de volle laag gegeven? Nee, want we zouden tennissen, maar toen kon ik niet, want we moesten een begrafenis. Oh. Dus het gaat allemaal dus door. Dus je krijgt straks de nodige ballen onder oren. Nee, nee, want ik hou van Wilma en dat is een schat. Alleen vind ik het een beetje flauw. Uh, laten we zeggen, wat is ik wil het algemener stellen. Dat je ziet in een stuk over Norbert. Natuurlijk heeft hij zijn streken. Natuurlijk vinden wij het niet acceptabel dat hij zichzelf een intellectueel noemt. Want, ja, dat doe je niet. Hij ja, is het wel. Mm -hmm. Maar dat, dat hoor je niet te zeggen. Maar dan denk ik, nou zijn wij in Goorlen. De democratie, moet mijn buurman aanspreken. De democratie is er zeer bij gebaat. Als er een kritische journalie. Ja. Uh, die volgt. Eend. Eend. We hebben Kim Spiers Die buitengewoon correct en netjes. Attent de zaak in het Brabants Dagblad volgt. Dan hebben wij Norbert. Die zijn streken heeft. De, on, laat onverlet. Dat het feit is dat hij. Uitstekend schrijft. Dat zijn analyses echt best regelmatig hout snijden. Alleen. Hij slaat vaak door. Mm. De, de, kun je over, daar kun je het over hebben. Maar dat denk ik. In plaats van dat wij de heer prijzen dat wij in Goorlen, onze kleine democratie, twee kritische uh, volgers hebben, serveren we er één af omdat hij stoute praat verkoopt. En ik vind die stoute praat, ben ik het ook niet mee eens hoor. Ik vind niet dat je waardeoordelen moet geven en die is dom en die is slim. Van de andere kant denk ik, in de NRC Joep van het Hek heet die wel eens gelezen. Dan gaat ze er dan vliegen om de rotte vis om je oren. Het is allemaal maar betrekkelijk. En dan denk ik, waarom moeten wij dan weer zo als... Haviken op Noord vliegen van we hebben wat gevonden. Jij boef en je vindt jezelf <laughs> ook <laughs> nog slim. Nou, zeg maar, ik, ik, nou, ik vind, ik vind, dat het ook, ik vind ook dat ze een goede column geschreven heeft. Want het roept wat op. Het maakt wat los. En vooral bij jou. En als uh, bij jou de haren zeg maar, de, berg, de bergen gaan reizen dan uh, is er heel wat gebeurd. Maar nou, dat, maar, jouw uh, grijze haren worden nou bijna zwart. Nou, dit is natuurlijk gestoorde opwinding. Dat begrijp je natuurlijk ook wel. Want het is gestuurde opwinding. Want het is natuurlijk allemaal maar betrekkelijk. Maar ik vond gestoorde opwinding ook wel aardig. Gestoord, ik, ik zeggen. Ja. Nee, maar ik vind het een beetje flauw. Ja. Als er iemand kwaliteit levert. Dat we daar kennelijk niet mee kunnen omgaan. Oh. Terwijl we er eigenlijk blij om zouden moeten zijn. Ja, ja. Dat er iemand. En in dat stukje van hem wil ik toch nog zeggen. Wat ik eigenlijk zo aardig vond. Dat de boodschap in het Brabants daar wat prima naar voren kwam. Waarom zat hij bijvoorbeeld op de SP te mopperen. Omdat hij... Niks binnenhaalde... Dus hij eigenlijk gunde die ze... Zeg beste Marije, mag ik jou ook een vraag stellen? Want jij uh, uh, uh, zegt, jij vindt dat uh, mijn lieve zus Wilma hem afserveert. Maar wat heeft het CDA gedaan met uh, onze brave beste borst? Uh? Uh, die heeft hem... heeft hem ook afgeserveerd, hè? Nee, nee, nee. nee. Ja, hij is nog vriendelijk voor om uh, op te stappen. Nee, hij heeft zijn lidmaatschap opgezet. Het is nee. rommel. Norbert het is, is hijza tussen het CDA oh, en nou, Norbert de Vries. Nou, nou, nou, nou, daar valt reuze mee. Oh. Nee, als je precies zo weet hoe het gegaan is. Ik weet niet wat Norbert de vorige keer gezegd heeft. Hij is niet buitengewoon gegooid. Alleen hij had de laatste keer een stukje waarin hij echt kwalificaties naar personen had heeft hij van tevoren gestuurd en ik ben daar heel rechtlijnig in. Ik had hem teruggeschreven niet plaatsen Norbert mm -hmm. want dan moet je met terugwerkende kracht zoveel relativeren maar hij heeft van niemand het advies gekregen om mm -hmm. op te stappen. Okay. Okay. Niemand. Want Waarvan akten? Nee, en dat is serieus, want ik zou je eerlijk vertellen, ik vind het heel jammer, want hij heeft een uitstekend analytisch vermogen. En ja. nu ben ik de pisang, want ik zit in werkgroep Jeugd en de commissie Welzijn, want dan ben ik Norbert. Oké. Okay. Het is allemaal werk. Maar ja, waarom man. zeg je wel iets over het artikel in het Brabantse Boogblad, maar niet over die mooie foto die ernaast stond? Ja. Die ik, die heb, foto... ik heb Norbert een, uh, gemaild. Ja. Norbert, ik hoor dat er heel veel mensen die jouw foto uitgeknipt hebben. <laughs> Weet je wel, ja, goed. Er is heel veel mensen die willen dat op de vorenpik uh, hangen, dat vind ik wel heel schandalig. Oh, nee, maar... Ik vond het een goede Ach, foto. Ik vond het een, een uitstekende een, wel foto. Wel een royale foto. Het ja, was een mooie foto. Ja, ik vond maar het een prima foto. Ja, ja, ja. ik vond het een prima foto. Zeg, maar... Marijn, maar dit was jouw nieuws. Maar ik, ik, we, we gaan ervan uit dat jij nog wel even in verbinding stelt met uh, zus Wilma... om uh, toch ja, even wat nee, zaken uit te praten. Ja, dat allemaal En dan heb ik nog een leuk detail. Nieuws, dat is ook niet landelijk, maar is ook zeer lokaal. En dat is een detail. Hoe aardig de mensheid is. Daar wou ik even wat mensen zoeken. Hoe aardig, nee? de, mens. hoe aardig de mensheid is. Hoe aardig de mensheid is. Is, wij hadden een begrafenis zaterdagmiddag. Ik zei tegen Frans: Goh, ik had wel een kaart verwacht. Maar ja, kan. Vrijdagmiddag wordt er aangebeld, staat er een mevrouwtje op de stoep. Een mevrouwtje klinkt, wat Deni een lief klein mevrouwtje. En die zegt ik woon Kerkstraat 10 in Berkel-Enschot. En dit is bij ons bezorgd. Ja, ik heb het maar opengemaakt En ik zie dat die begrafenis mogen. Dus ik ben toch maar naar Gorden gekomen. En kijk, dan denk ik, dan is je dag toch weer goed. Dan denk ik, er bestaan ja. toch ontzettend veel aardige mensen. Dat vond ik echt heel lief en attent. Ja. Ja. Ja. Dat was mijn goede bericht. Nou, ik vond het uh, stevig nieuws. Ja, nou, dan mag jij nu. Die kreeg op een gegeven moment in zijn tuin een hovenier... die op zoek was naar de Groot. In wat hij dacht de kerkstraat was, maar dat was de oude kerkstraat. Goed in de, de microfoon, mevrouw, groot, de Goed en, in de microfoon. En Frans heeft jouw hovenier eh, uh, keurig doorverwezen naar mijn dochter. Uh -huh. Dus ook dat kan op gehoordens schaam. Ja, ik hoor... Uh, maar ik wou nog, nog wel even aanvullen ja. wat jij net zei over wel drie keer... Ik heb niet gehoord wat Norbert hier gezegd heeft... Luistertip voor iedereen. Golse kringen kun je op internet terugluisteren. De hele week door. Even doen. <laughs> ik ja, ben voorbereid. Ik, ja, okay. ik kom er eerlijk voor uit <laughs> Jongens, we zijn nog steeds bezig met het rondje nieuws. Fred, had jij ook nog wat te melden? Um, ja, nou ik val een beetje dan vanuit mijn eigen oogpunt bekeken natuurlijk. Want ik heb natuurlijk heel veel met, uh, met het ondernemend en het, uh, ja, vooral het winkelcentrum ja, ja. ja. ja. En ik vind Steen het toch wel heel prettig om te zien dat er toch weer uh, een aantal nieuwe onder ondernemers uh, zeg maar, uh, de hoven gaan betrekken. En dat is uh, Marie-Thérèse Hutte ja. uh, die zeg maar, de brownies en downies gaat doen. Ja. Uh, ja. Uh, en ja. die dan uh, zij en ik over gaan nemen. Uh, dat vind ik toch wel heel positief omdat we natuurlijk nog aardig wat leegstand hebben in, in ja. het centrum helaas en het is nog uh, een, een nobel initiatief ook het, he? het is met, een uh, heel nobel ja. initiatief natuurlijk om met uh, mensen met een, uh, ja, een verstandig beperking ja. zeg maar, ja. te gaan werken ja. Ja. Ja. Ja. en ik moet zeggen, Marie-Thérèse is wel iemand die dat wel volgens mij heel goed kan plaatsen uh, ook een aardig netwerk heeft daarin en uh, ik zie het alleen maar als een positieve wending uh, hopelijk dat we daar volgend jaar nog meer gehoor aan kunnen geven dat er uh, toch iets meer ...plekken ingevuld gaan worden. Dat was jouw nieuws bij deze. Mooi nieuws. Gerard, had jij nog wat uh, toe te voegen? Ja, of? ik zag dat uh, van de week in uh, de commissie Ruimte... Uh, ...bestemmingsplan of een kleine verandering in het bestemmingsplan... Uh, ...aan de orde is geweest over de vrouwenopvang... ...die de bocht uh, wil realiseren in de boskens. Ja, ben ik voorzitter. En zoals gebruikelijk uh, dat een aantal omwonenden... ...daar weer bezwaar tegen maken, want dan gaan er auto's uh, rijden... Dus ik was heel opgelucht dat de CDA-vertegenwoordiger in de commissie zei, dat gaan wij nog zorgvuldig afwegen. En toen dacht ik, mooi, we gaan het straks over de kermis hebben en dan gaan we horen hoe bij de kermis ook de belangen van de bewoners in de omgeving van de kermis zorgvuldig worden afgewogen door het CDA. Ja, wij wegen altijd zorgvuldig af, zoals u ongetwijfeld zult weten. Nee, maar dat gaan we horen. Ja, ja een verkeerde club dan. Oké. Okay. Dat was, dat was jouw nieuws. Nou, ik heb ook nog een, een paar, even kijken. Eén belangrijke, die kreeg ik door van Stefan. Uh, dat kennelijk vanaf uh, de komende zaterdag, uh, elke zaterdagavond, een live-uitzending van de eucharistieviering van dat de Sint-Jan wordt, uh, wordt doorgezonden. En die is van half zeven tot half acht. En op zondagochtend live de mis van tien tot elf. En er is een herhaling van die missen kennelijk op zaterdagavond, van uh, acht tot negen. Dus dat bij deze. Je mag hem mooi in het midden laten staan? Dan las ik in, de, in het Brabant-hoofd van dinsdag 18 uh, november de tennisvereniging RIEL. Die, krijgt er maar liefst, uh, die gaan uh, zes nieuwe banen bijkrijgen of ze worden opgeknapt. Ja. Dus uh, De kop luidt: zes, uh, zes nieuwe banen op, uh, op, met op weer naar de top. Na jarenlang discussiëren is de metrocolen uh, met de financiering rondgekomen. Te, uh, en Riel heeft maar liefst 380 leden, waarvan 100 uh, jeugdleden. En Gorder trekt maar liefst uh, 90.000 euro uit het opknappen van de baan. En bovendien krijgen ze ook nog eens een lening van 55.000, die in 25-jarige termijnen moet worden terugbetaald. Het is wel lang, maar... Uh... Dat, dat doen we nou. vaker, hoor. Ja, zo lang. De so. hal, die betalen nou. ze nog steeds. Alleen weet niemand dat. Wat een geweldige gemeente hebben wij toch. Uh... Wij hebben een geweldige gemeente. <laughs> ja, dus op mij om... niet dat zullen op. geen zes nieuwe banen erbij zijn. Ze normaal. knappen ze op, ze knappen hè. Ze knappen ze, knappen ze op, ze op, op ja. Nou, ja, We worden toch een heel erg grote vereniging, denk ik. Nou, en dan was er nog uh, het 40 jaar bestaan van Badminton Club Goorlijk. Ik denk, daar hebben ze ook wat te vieren. En dat wordt gevierd op zaterdag 29 uh, uh, uh, november. Uh, voor ieders inzet is de Beestje al 40 jaar een gezonde vereniging. Door ieders inzet. Waar de saamhorigheid, lees ik, en de gezelligheid een grote rol spelen. En Eefje Muskens was lid van deze club. Dus we hebben naast uh, Iedereen Wiest ook nog een andere beroemde Goorlenaar-Badmintonster, Eef Muskens. Het zijn altijd vrouwen hè, die ja. iets moeten doen. Ja. Nou, en ja, dan las ik ook nog in de krant van vrijdag 21, dat vond ik een beetje een vreemd artikel. Emoties rond de komst van de bocht. En denk je van dat mensen daar zo uh, tekeer kunnen gaan, van not in my backyard, uh, uh, nou. daar, daar zijn de nieuwe aanstaande moeders. Uh, moet je daar bang voor wezen of zo? Nou, oké. Okay. Dat was een inspreker, daar wil ik toch even iets over zeggen, want ik was voorzitter ja. van die club, althans die commissie. En uh, we hebben toen heel netjes, uh, was mevrouw de directrice van Compaan erbij en het werd allemaal genuanceerd. Maar er was één meneer uh, die zonder naam in de krant kwam, uh, die uh, zeer tilburgs en behoorlijk ongenuanceerd uh, uh, schreeuwde... Uh, het soort praat wat wij eigenlijk niet gebruikelijk zijn om te gebruiken. Dat gespuis wat zit te wachten. Joer, ja, en uh, ja, dat ja. werd zo gezegd. En de ja. voorzitter, de directrice van Compaan, werd daar zelfs enigszins geëmotioneerd van. En terecht, want ik kan die, me voorstellen, ja. die uh, zijn zeer zorgvuldig. Dus eigenlijk vielen die emoties. En ik mevrouw de voorzitter die meneer tot de orde geroepen? Die meneer riep zelfs op enig moment van de publieke tribune, laat hem maar rustig aan mij over. Ik kan weinig, maar daar de orde bewaren lukt redelijk goed. <laughs> ja, maar ik had ze toch bij ons in, in ons dorp niet verwacht. Ik dacht dat we toch, een redelijke tijd. Toegankelijk... Tilburgerverdenkingen ja? van. Ja. En dat nou, is nou, beter ook zo. Dat vinden wij, je niet, hoor, dat als de Tilburgers zijn... dat het een ander soort volk is dan wat het hoorden van. Nee, maar die meneer... eventjes uh, een beetje flauw doen... die meneer die was nogal ongenuanceerd. En er was ook een jongstel wat er woonde... die insprak. En die waren wel genuanceerd. En die waren ook geëmotioneerd. En die hadden inderdaad oprechte zorg... Mm -hmm. uh, ik probeer, je probeert een inspreker. Ik vind, we moeten gezamenlijk eruit komen. En het is niet een decreet van Deen of Dander. Maar uh, ik denk dat uh, het nu zo aardig was. Omdat in die bijeenkomst ook de directrice... Dus niet de wethouder die zegt, ik zal ze vragen wat ze doen. weet je, Met de bewoners. Maar dat vond ik ook een aardige zet. En dat gaan, dat gaan we toch steeds meer doen in commissies. Hoor. Dus de gewone burgers discreet. Binnen onze reglementen van orde natuurlijk. Want... Uh, om toch die mensen direct mee te laten praten binnen de reglementen. En uh, ik denk dat dat al met al niet fout gaat lopen. Daar. Maar ik, ik vond het wel een uh, beetje goorlen onwaardig, vond je niet? Een beetje goorlijk onwaardig. Dat doen wij zo in ons dorp niet. De, de Jeus schaven, Jezus ja. Mina, dat is een harde. Uh, sorry hoor. Maar, maar wat voor uh, binding had die man dan bij het verhaal, zeg maar? Uh, hij woonde daar nog niet zo lang volgens mij zelf, maar die heeft altijd op de Tilburgse weg richting Tilburg. Kant Huis vooral, waar ja. heet, gewoond. En die. Uh, ja, die trekt dan een grote mond open. En hij heeft op de Tilburgse weg gewoond en heeft altijd al die, dat gespuis in die auto's zien staan. En dan denk ik, nou, wat wij van de bord zagen, waren die moedertjes met die kinderwagentjes. Ja, ja. Dus ik denk, doe maar een goed wandelpad. Ik ergens. ben ook geboren. Dat kan ja. je wel zeggen. Ja. Dus het was buitenproportioneel. Uh, nou. Zeker okay. kom, ik voel mij nee. nog steeds niet. En mijn moeder toch ook niet als gespuis, moet je ook zeggen. Nee, nee, nee. nee, nee, ik, was... ik, vond ook, nee ik, ik vond ook geen een leuk artikel om te lezen, maar goed. Nee. Uh, dit was het nieuws, we gaan over tot de orde van de dag uh, Gerard en gaan beginnen met ons eerste onderwerp en dat is uh, uiteraard uh, gezondheid. Uh, de gezondheid. En, uh, waar is, is mijn gezondheid? Waar is, is mijn de gezondheid? Is gezondheid. Nou, als ik gelijk weet, oh ja, de Stichting Gezondheid en Welzijn. Pieter, uh, ik dook gelijk op internet en tikte in Stichting Gezondheid en toen kwam er niet veel uit... Vervolgens nam ik het artikel bij van Norbert de Vries, een goed artikel overigens, uh, uh, vond ik Marij van uh, ja. Pieter, over jullie, over jullie organisatie. Ja. En die uh, wees mij gelijk naar wat anders, intikken www.pgwg, nou en dan komt er een gelikte website tevoorschijn, dat is onvoorstelbaar, ik schrok er bijna van. Niks. Zo, zo. Maar het wit -gele kruis, hè, dat Wit-Gele Kruis, uh, daar zijn jullie in wezen uit voortgekomen, hè? Ja, dat klopt. Ja. Wit-Gele Kruis is, is uh, ooit gefuseerd. was al in 1978... Uh heb ik nagegaan met het Oranje Groene Kruis en met het Groene Kruis tot de Nationale Kruisvereniging. En uh, dan denk ik, maar jullie zijn pas begonnen in 1994 met de Stichting Welzijn. Dat is er in de tussenliggende periode dan, dan, dan, dan gebeurd? Misschien wel. Als jullie beginnen met een behoorlijk bedrag. Hebben jullie het bedrag van het Wit-Gerde Kruis meegekregen? Ja, is dat we... alleen maar door rente en zo vermeerderd? Ja. Hebben jullie daarom aardig wat geld in de kas ja. en mogen er talloze plannen worden ingediend? Wij zijn voortgekomen uit, zeg maar uit, de, lok uit de lokale kruisvereniging. Op een moment is besloten om zeg maar, al die lokale kruizen op te heffen. Dat moest allemaal ja. opgeschaald worden naar uh, Midden-Brabant. Ja. Toen heeft het toenmalig bestuur uh, van de kruisvereniging besloten om de pot met geld die er was, om die niet mee te geven naar Tilburg. Want was de redenering. Dit is geld uh, wat thuis wordt ingehoord, want dat is bijeengebracht door gewoon de mensen. Want vroeger kwamen ze uh, één keer in de maand kwamen ze langs en dan moest je uh, betalen voor het, voor het, voor het kruis. Dat geld is ooit door uh, Jan Metzaliger, uh, die was penningmeester van onze club, uh, goed belegd. En met de, zeg maar, met de revenue daarvan uh, is het voor ons niet zo moeilijk om zeg maar, een aantal goede plannen te honoreren. Op een bepaald moment uh, ze hebben wij, uh, we hebben twee keer kans gekregen om flink wat geld bij te krijgen. Eén uh -huh. keer was toen de stichting Antenne opgegeven werd. Uh -huh. Uh, die hebben toen gevraagd van, uh, willen jullie, zouden jullie eventueel dat geld willen hebben? Ja, maar daar moeten, moeten jullie over beslissen. Dat is niet aan ons om dat te vragen. Ja, maar, dat was, was, het, was het niet zo dat de Nationale Kruisvereniging zei van, dat komt voort uit het Witte Kruis, dat willen wij graag nee, hebben als startkapitaal? Nee, het was duidelijk geld van de ja. okay. en een klein beetje van de gemeente. Oké. Okay. Dus van, en uh, wij zijn een fusie aangegaan met het zogenaamde gemeenschapsfonds Goorle en Riel. Ja. En dat was een initiatief van uh, Wil de Vrij, Toen ja. zij vertrok als burgemeester wilde zij de centjes uh, spenderen aan een goed doel. En daar is een gemeenschapsfonds van de grond gekomen. Het ja. is eigenlijk nooit echt goed van de grond gekomen. Maar niet ja. alleen hier niet, maar in heel Nederland niet. Ja. Ja. En, daar zijn wij fusie mee aangegaan twee jaar geleden. En het uh, geld van die club is dus ook uh, bij ons terechtgekomen. Ja. Nou, dat zeg maar met de centjes die, uh, die er binnenkomen via rente enzovoorts, uh, uh, daar kunnen wij een aantal uh, leuke initiatieven. Ja, ja want uh, het uh, artikel kopt ook met er is geld, maar waar zijn de goede plannen? Nou moet ik zeggen, toen ik dit artikel las van Norbert, nogmaals een goed artikel, dacht ik van Stichting Gezondheid, waarom heb ik er nooit eerder veel van gehoord? Betekent het nou dat ik de zaken niet goed bij, of dat jullie ook een beetje onzichtbaar zijn of zo, en je nooit met je initiatieven te koop hebt gelopen? Wij hebben, wel, wij hebben, wij hebben nooit gezo, zeg maar de publiciteit gezocht. Mm -hmm. uh, het, het was zo, denk ik, van, ik was er niet ontevreden over, zeg maar mensen die ons moesten kennen, professionals, ja. gemeenten, die wisten ons wel te vinden. Ik wist de jullie bestanden. Dat wist jij wel. Ja, ja. Nee, de tuin heeft geld voor de duur gekregen. Ja, ja, ja, ja. Niet veel genoeg, maar ook niet genoeg, maar ook. Ja, ja. ja oké. Okay. We dus zullen we wel straks wel dan over. <laughs> maar ja, maar, maar ja, dit is die die de die eerste stiemer, keer, Pierre, dat jullie eigenlijk op deze manier zo'n beetje, zeg maar, toch de publiciteit zoeken. En in ieder geval publiekelijk kenbaar maken, jongens, goede burgerinitiatieven willen we ondersteunen. Onder andere de tuin. Uh, is ook met, met jullie geld gefinancierd? Nee, he? een stukje. Toch? Gewoon een stukje. Marije, toch? Ja, een stukje. Ja, ja, ik had het argument van de gehandicapte toegankelijkheid, Want je moest natuurlijk wel het ja. juiste argument ja. bij de juiste stichting leggen. Maar, oh. uh, maar uh, meneer Bernhard, dus, uh, jij hebt dus nu over dat verhaal in, van Norbert en en Een week daarvoor stond ook een, een aardig stuk van het Brabantse Dagblad van Nico Snels. Kijk. En ja. dat... Daar staat dan niet gezondheid en welzijn in de kop. Maar dan valt dat gewoon wel minder op. En dat, gaat, dat ging ook Maar dat over, heeft op, ook daar betrekking op. Ja, ging ja, ja, ja, ook ja, ja. Uh, het, het was vroeger een stichting. Is het is nu een platform. Is ja, dat, uh, we hebben, we hebben, ben je bewust van, het, van, van, hebben, de, van de juridische ja, vorm een stichting afgestapt? Ja, nou, die stichting... Wij vonden het eigenlijk niet zo interessant. Of je nou een stichting bent of een vereniging. Hem, wij nee, wil, nee. Wat we wel willen is proberen duidelijk te maken van... Wij zijn er uh, niet van onszelf. Wij willen proberen om een soort... Ik zeg het maar, om, om, in mijn woorden, een soort opbouwwerkachtige functie weer te gaan vervullen. Mm -hmm. En dat betekent mensen opjutten, mensen stimuleren, faciliteren. Eh, proberen mensen bij elkaar te brengen, partijen, ja. vooral partijen bij elkaar te brengen. En bijvoorbeeld nou, naar aanleiding van dit, je zou me zeer kunnen voorstellen dat wij eh, ja. het initiatief nemen ja. om eens een aantal partijen uit Schooren bij elkaar te brengen en dus zeggen van ja. moeten wij niet van gelet op de problematiek, zouden we eens niet de kop bij elkaar kunnen steken en dan een aardig plan bedenken. Over dementie. Over dementie, ja. Uh, je kan natuurlijk zeggen, ja, we hebben een, een dementieconsulent... maar dat is natuurlijk een klein steentje in het geheel. Nou, en als je dan hoort, ja, dan, dan neem je initiatief. We zeggen, nou oké, okay, wij zijn uh, bereid om dat patiëntje te stoppen... maar mijn ervaring is van dat je vaker er met, zeg maar met een stukje goed onderzoek... Ja. veel verder kunt komen. En wij hebben ja. nogal toegang. We hebben een aantal dingen ook wel eens uitgezet bij de universiteit... De vroege de gemeente... Uh -huh. Hoe heette dat? die club ook weer... Uh, tegenwoordig de, de kennis... De wetenschapswinkel? De wetenschapswinkel, ja. Of bij POM. Hebben we ook al een paar keer uh, kunnen samenwerken. Avans. Nou, dat kun je, dan kon je een aardige komen komen. Dat zijn de dingen waarbij we zeggen... Nou, laten we dan die, die naam stichting maar veranderen in platform. We willen proberen te lanceren. Ik, ik moet zeggen dat ik als gewone burger... Uh, uh, ...zeer gecharmeerd was van jullie... ...kantelingen in gedachten, dat je zegt... ...van nou, een club met wat geld... ...kun je inderdaad zeggen, als tuinvoorzitter... ...ben ik natuurlijk, schaam me nergens voor... ...en ik hou mijn hand op... ...maar dat jullie proberen... ...mensen aan het denken te zetten, mensen bij elkaar te brengen... ...want jullie, toch niet... ...over miljoenen vermogen... Uh, ...kun je dus inderdaad uitgeven... ...aan dingen, maar je kunt ook zeggen... ...we investeren het in kennis en communicatie... ...en een dialoog, en dan... ...die dialoogtafels is een aardig idee... ...maar dat ligt weer vast... Maar mm -hmm. juist het informele, wat jullie nastreven, althans, uh, is het verbinden van mensen die ergens verstand van hebben of niet. Of, uh, enthousiast zijn. Enthousiast en zijn. En, uh, ik vind het een heel charmant uh, idee. Nee, maar, wat, maar wat jullie in het verleden ondersteund hebben, onder andere zeg maar het Motorcycle Support, het bedrijf. Hè, waar Willem-Alexander nog eens op bezoek is geweest, meen ja, ik. Hè? Ja. Heel, heel spontaan. Dan die natuurmarathon. Dan praat je over de ehbo uh, zonder die hebben, wij, die, die hebben wij bijvoorbeeld de EHBO ja. in, in Goorle, die hebben wij geholpen uh, uh, we zijn naar Eindhoven gegaan, naar Fontys we hebben gezegd uh, bij de afdeling communicatie deze mensen zitten vast met een communicatieprobleem. Ja, ja. uh, zetten jullie daar een aantal uh, gekwalificeerde studenten op wij uh, bij ja. denken mee, wij praten mee en we zullen ook een stuk van die financiering op onze rekening nemen ja. nou, Dan, ja. Dat, ja. Zijn, dat zijn de ja. ik heb nog wel wat uh, uh, opdrachten voor die club hoor. hoe, uh, hoe uh, nu is bijvoorbeeld in de Raad de verordeningen over de transities, hè? jeugdzorg en WMO. Hè? Je wil niet weten, uh, zo'n pak. Ik probeer ze allemaal door te lezen, ik kan niet garanderen dat ik het doe. Maar dan denk ik, hoe gaan we nou om met het spanningsveld van het oude besturen van wij regelen alles af tot drie cijfers af te komen en de nieuwe gedachten. Wij samen, gezellig, zijn samen verantwoordelijk. Jij bent verantwoordelijk. We moeten er samen wat van maken. Ik heb mij om te zeggen, doe die regels weg. Maar dan krijg je gelijk weer, ja, maar dan de mensen die misbruik maken. Nou, hoe ga je daar nou mee om? Ik zou me kunnen voorstellen dat je daar nog wat verstandigs over kunt denken. Ik ben er nog niet uit hoor, dat spanningsveld. Want die maar, regels, werkelijk, maar hoe ik daar een brief meen. erover moet doen en zo... Maar iedereen komt met dat probleem. Ik zag een, een blad Demos, Dat is zo'n uh, landelijke club in Den Haag. Die zeg maar, uh, zich sterk maakt voor de de, ook voor de lokale democratie. En die club. En die, uh, ja, die willen graag praten met gemeenteraden. Zo van, ja, van wat is nou de rol he, van, met de opkomst van allerlei burgerinitiatieven En hoe moet daar een raad mee omgaan. En ook andere clubs. Zit ja, er, Pieter, er, ik zou zo graag... Je wordt overspoeld met uh, deskundologen, demos en andere uh, brooddenkers, zal ik maar zeggen. En zou ik zeggen, kantel nou en ga nou eens door naar het lokale. Ik wil niet benauwd en, en, en, en kleinschalig doen, maar de kern is wel, we moeten het van elkaar hebben. We constateren net in Goorland dat er aardige dingen zijn. En dan denk ik, dit denktankje of iets dergelijks, ja. kun je dan niet op Goorlandse schaal... Oh, is... uh, en niet, uh, want je kunt dat niet algemeen zeggen. Want... Ja, maar deze dingen die ik net opzomde, dat zijn toch dingen van een puur Goordense schaal. er zijn toch maar... een... een... grandioze burgerinitiatieven. Ja, dat zijn Mag grandioze... ik in, in dit verband proberen met een kleine suggestie dan te komen? Ik was bij de voorbereiding van dit programma ook uh, terechtgekomen op de website van een andere platform, de formulierenbrigade. Ja. En die hebben ook een rol in voorlichting en die ja. hebben op hun eigen website nu staan informatie over de verandering in de WMO. We geven ze niet meer tot 1 januari, want er verandert zoveel dat kunnen we niet meer bijhouden. Even vrije vertaling van wat er staat. Dat is op lokale schaal, maar blijkbaar lukt het dus niet meer om die snel veranderende regelgeving die toegepast gaat worden op lokale beschikkingen, want dat gaat het straks worden, een gemeente beschikt over gelden en neemt een besluit over een aanvraag. En die aanvraag moet gebaseerd zijn op kennis van wat mag en wat toegestaan maar ja, maar wordt. Nou en nu dus zijn de clubs die daarbij assisteren al niet meer in staat om de mensen waar het over gaat fatsoenlijk voor te lichten over wat ze over zes weken te wachten staat. De, ik denk wat dat betreft, op korte termijn verandert voor mensen niet eens zoveel. Maar het heeft te maken met een kanteling, he, de kreet in denken. Ja. En dat wil zeggen. Nu leggen we allerhande regels vast. En uh, de formulierenbrigade zegt. Terecht, ik weet niet meer. Want die willen natuurlijk beter regel A, B, C en D. Nou, ik, die komen dus in de commissie morgenavond. Maar ik zou zo graag willen. Maar dat is een illusie van mij misschien. Dat je zegt. Laat die We zitten te mekkeren op de Rijksoverheid. Weet je wel, want die centraliseert ja. gewoon. Hè, want die gooit over de schutting met korting. En vervolgens leggen ze alle regels op. Wij als gemeente doen precies hetzelfde. Hè, want jij zult dit, jij zult dat en jij moogt niet. Alleen, hoe krijg je het nou voor elkaar dat je weer teruggaat naar de eigen verantwoordelijkheid? Zoals hij, het? Aardig is aardig te melden. Morgen is er in Boer morgenmiddag. Een, een, een grote bijeenkomst over burgerinitiatieven in Midden-Brabant. Nou, je wil niet weten... En waar is dat in? in Moergestel. Moer uh, is dat dat boekje van uh, Paul Spapers dat aangeboden? Daar sta ik in, daar ga ik naartoe gemoeten geloof ik. Ben ik vergeten. Ja. Uh, uh, maak je, je, je, je, heb je, je, je hebt op, toch. Uh, Pieter, maak er overhaal eens af. Nou, dat boekje dat barst van... Ik neem aan dat jullie initiatief er ook in zal staan. Ik, ben er ik weet niet wat Paul ervan gemaakt heeft, maar hij heeft me uitgebreid geïnterviewd. Het barst uh -huh. van de burgerinitiatieven in Midden-Brabant. Daar de van, dan zit je dan nog niet op schaal van, go van goochelen, maar in Midden-Brabant. Nou, uh, ik, ik heb me laten vertellen dat uh, het, het, het knalt eruit. Ja, dat weet ik wel. Ik heb boeken nog niet gelezen, ik ga er morgen wel heen. Wel heen. Mijn, mijn, Wil je er even van mij mee brengen? Onze stichting gaat, uh, ja, onze club die gaat daarmee viermaal heen om. We hebben wel, ja, we wel affiniteit met het onderwerp. Maar, goed, we maar dan... hoeveel burgerinitiatieven krijg je dan zo'n beetje op, op jaarbasis? De afgelopen jaren, hoeveel? Zo maar één of twee? Ja, ja Meer? Ja, nou, uh, haar initiatief, de tuin. De tuin, ja. We maar je, maar bestel, je kunt ze zelf op de vingers, hebben, van we, één we, hand, hè? Ja, dat is veel. Het zijn er niet veel, hè? Nee, joh. Bernard, ik zal je wel vertellen. Al um, die jaren dat ik voorzitter ben van die club, heb ik me altijd over verbaasd dat er zo weinig verzoeken binnenkomen. Dat is één. En als ze binnenkomen, twee, dat ze meestal niet uh, heel slecht onderbouwd zijn. Ik zei net, Gerard uh, te Groot, daar is vaak dan niet meer dan een half uurtje aan, aan gespendeerd. Mm -hmm. He, zo van, ik kwak hem over de muur, dan moeten ze, ja, ja goede intenties en zo, ja, nee. Um, nou, ben, je, ben je apropos kwijt? Uh, nee, ik zit even aan te denken, maar oh, van... Ik kan heel weinig die, uh, verzoeken, ook bij, uh, ook bij de Rabobank, die hebben een mm. coöperatiefonds. Dat, mm. was, dat was even kwijt, coöperatiefonds. Maar zeggen die ook, uit Goorlen, als je dat vergelijkt met de andere gemeenten in Midden-Prabant... Mm -hmm. ...staat Goorlen bijna altijd achteraan als het gaat om het indienen van verzoeken met plannen. Altijd mm. achteraan. Mm -hmm. nou, en, maar, weet, maar weet je we we wat... we dus zeggen, hoi hoi. Mm -hmm. Blijkbaar kan er hier zoveel op eigen initiatief georganiseerd worden... ...dat we niet naar allemaal potjes moeten. Maar ja, een beetje bestuurder gaat dat weer negatief invullen en zegt van, nou, er moeten meer aanvragen uit komen. Nee, het, komt. het gaat voor een deel ook van... gelukkig hebben wij geen regels die zeggen... wat is een burgerinitiatief? Het gebeurt gewoon van... alles. je noemt net het voorbeeld van een restaurant... dat is toch ja. gewoon een burgerinitiatief... Nou, waar een paar mensen zeggen... Ja, wij kunnen ons meer. bedrijf net iets anders organiseren... en een knelpunt in de samenleving mede aanpakken. Dat noem ik heel simpel, een burgerinitiatief... Nou, geen, geen stickertjes erop. Maar, Voor jullie is het als financier maar, van belang... dat je weet, dit zijn dingen die we willen doen. Hmm. Dus dat moet in een bepaald kader passen. Maar dat is een andere invalshoek. Ja. Pieter, maar ik lees ook dus in, in, in diezelfde uh, grandioze website, uh, dat jullie ook toch, jullie, jullie noemen maar liefst 27 andere fondsen en 13 regionale fondsen. Ja. Moet je eerst daar je bezoek doen en als je daar zeg maar een afwijzing krijgt of niet klaar komt, mag je dan bij jullie terechtkomen? Nee, nee, nee. Maar, maar, je, maar je, noemt, je noemt wel meer dan 40 andere fondsen en instellingen. Ja. Dus ja. zou ik zeggen, ik ga eerst daar maar eens vragen, want anders wijzen jullie mij eerst daarheen. Nee, het kan, nog, het, het kan, het kan heel goed zijn dat er een bezoek binnenkomt en zeggen, nou, bij beeld uh, maak je geen schrijve kans, maar we gaan je helpen om dat bij een ander fonds onder te brengen. Oké, okay. er gaat binnenkort een loket komen dat aanwijzingen geeft, hoe je bij alle andere ja. loketten... Nee, maar je kan de mensen alleen maar de luisteraars, zaak. alleen maar adviseren is een zaak, jongens. is dat al. Lees nou eens even dat, dat, dat artikel in het Groots Belang. Want dus burgerinitiatieven kunnen wel degelijk op een hele goede manier gehonoreerd worden, toch? Ja. Dus is het alleen maar goed dat er een dergelijke instelling is. Het, ja, het, het, van zeg maar even. Pieter, we gaan je over poosje nog eens terugvragen om eens te kijken hoe de gang van zaken is. Maar we willen toch ook graag even naar een muziekje gaan luisteren. En ik kijk even naar onze techneut. Wij gaan draaien met jullie welnemen een cd van Paul de Leeuw uit 2008. En uh, die heet Het wordt winter. En een deel van de opbrengst uh, kwam destijds ten goede van het Major Bos en Padeleer noemt die CD een seizoenen-CD. En hij wens iedereen een hartverwarmde winter, etc. Nummer is het wat midden in de Het wordt winter en daarnaast midden in de winternacht. Het wordt winter. De zon is met de noorderzon vertrokken, we kijken samen naar de kleine vlokken. En de wereld is een prentenboek, het sneeuwt. Het wordt winter, het wordt winter en het sneeuwt. Het wordt winter en het sneeuwt, de kachel in ons huis geeft volop hitte. Toch blijven we hier nog een tijdje zitten, want het is nog nooit zo mooi geweest. Het sneeuwt. Het wordt winter, van hier tot ginter, kijk het sneeuwt. In de winternacht ging de hemel open, die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen. Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt Gij. Laat de zitter slaan, blaas de fluiten aan. Laat de bel, laat de trom, laat de trom horen. Christus is geboren. Vrede was het overal. Wilde dieren kwamen bij de schapen. speelden samen, elke vogel zingt zijn lied. dus waarom speelt gij niet? Laat de zitter slaan, blaast uw fluiten aan. Laat de bel, laat de trom, laat de trom horen. Christus is geweest. We're leeuw met een bijzonder aardig winternummer, noem ik het altijd maar. We gaan naar het tweede onderwerp en daarvoor zijn onze gasten Marij de Goot, raadslid voor het CDA en Fred Innetven, ondernemer van een beroemde zaak, maar ik mag natuurlijk de naam niet noemen, ja. want het zou reclame zijn, maar een... mag wel. Beer, nou, ik ben niet de enige in Nederland, dus... In nou, ik zal het niet zijn. zeggen. Het is kaas en meer. <laughs> maar in ieder geval een goede zaak. Het is kaas en meer is, Zo. en dat hij de beste kaas heeft. Dat Kijk eens aan. Ik was wel de eerste, laat ik daarvoor opstellen. Ja. Er zijn inmiddels al vier of vijf kaas en meer in Nederland. Dus, uh, hoe, lang maar, zit je de, hoe lang zit u dan, Alfred? Zeven uh, jaar. Zo. Als ik het goed heb, zeven jaar. Een van de, een van de uh, betere ondernemers uh, op, op, op onze hoofd. Uh, nou, dat wil ik niet ons... zeggen. Iedereen die onderneemt... een goede zaak. Het is toch een kwaliteitszaak, hè? Ja, daarom. Dus het, het is Hij hoort wel... bij de beste vijf van Nederland als het over buitenlandse kazen gaat. En boelkaas dus ja, ook. De nou, dus zijn ja. wel twee categorieën. Nou, die mag je in Zo. je zak steken. Over tot, tot zo'n zo ondernemer ja. hebben we er dus vanavond. Ja? Marij, we gaan dus heel veel de kermis hebben. Ik ben blij dat we de politiek in huis hebben. De kop was weer in het blad van donderdag 13 november. Maar helft kermis kan terug naar het centrum. Eh, wat vindt Marij de Groot van waar moet de kermis komen staan? Natuurlijk in het centrum. Uh, Hoort die echt in het centrum? Luister, vorig jaar was het kermis. Ik ben een centrumbewoner. Wij krijgen daar niets van mee. En, in, traditioneel, Waarvan? Niet van, van de kermis? Van de kermis. Dus, maar lieve mij, dan, dan moet je naar het Hoge gaan. Ik woon in het centrum. In het centrum is het te doen. Daar zitten de winkeliers, daar zit de horeca. Daar is het te doen. En op het Hoge daar staat een, weliswaar een filiaal van Albert Heimer. Daar wonen ook heel veel senioren. Beschaafd, hè, voor oude mm -hmm. mensen. En... Uh, dus de kermis hoort op het, uh, uh, in het centrum. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb, wij hebben een motie, heeft het college aan de broek gekregen. Met de tekst dat zij uh, alles in het werk moesten stellen om de kermis in 2015 weer in het centrum van Goelen te organiseren. Bijvoorbeeld op de Rijplein, de Kalverstraat en op het Kloosterplein eventueel uitbreiden met Jan van Bezaal. Wat schetst onze verbazing? ...dat wij een, een, een stuk kregen van het college... ...dat bijna op de lachspieren werkte. Want als je het leest, dan lees je... ...nou, hebt u nog beren op de weg? Kunt u nog een beer vangen? Verzin er een, want die zetten we op een rij. Als je kijkt naar het totale beeld wat we gepresenteerd kregen... ...als een voorstel van het college is... ...we hebben het uitgezocht... Uitgezo ...maar eigenlijk kan het helemaal niet en wel hierom. Vier keer staat er in het stuk. Ik begin met de belangrijkste argumenten. Vier keer staat er in het stuk genoemd. Ik heb het namelijk nageteld. Ik vond ik eigenlijk wel leuk. Wordt er gemeld dat de, de weekmarkt een alternatieve locatie moet hebben, is een knelpunt. En dat kan, de kans is wel aanwezig dat de marktkooplui opbrengstderving gaan claimen. Dit is een probleem waarvan ik denk, hoezo? Uh, uh, die kermis, die, die uh, markt die wordt regelmatig verzet voor andere evenementen Dat is nooit een probleem, hier wel uh, dat staat er dus vier keer in dat stoort mij eigenlijk of stoort, laten we zo zeggen het is het verhaal het valt op het valt op. Ja. tweede keer, het tweede argument staat er hoe verschrikkelijk slim, lastig het is om in het centrum de kermis te organiseren en de gecontracteerde kermisexploitanten zullen een korting bedingen van 25% op de staangelden. Omdat de kermis minder aantrekkelijk is voor betalende bezoekers. Dat argument staat er ook vier keer in. Vijf keer volgens mij. Hey. Maar Je hoeft het maar één keer voor te lezen. Ja, hoor. ik lees het maar één keer voor. Maar de laatste keer wordt er gezegd. Dreig, dreig. De schadeclaim die kan de daling kan en kan oplopen tot 40 tot 50 procent. En daar die extra minder inkomsten hebben ze nog niet in het voorstel verwerkt. Het is dus een risico. Het is niet omdat landelijk het uh, kermisbezoek wat afneemt. Uh, maar, om een langere verhaal maar, te maken, alles is uit de laag getrokken. Om het zo onaantrekkelijk mogelijk te maken om de kermis in het centrum te houden... Als je met de criteria die hier in Goorlen uit de la zijn getrokken en de lieve brandweer, waar ik veel van hou, die is ook de mening gevraagd, want calamiteiten moeten niet mogen. Als je de voorschrift van de brandweer leest, waar het nu het voorstel aan voldoet, dan denk ik, dan zou er in heel Tilburg geen kermis kunnen zijn. Want uh, er moeten... Uh, er staat ook een zinsnede in, er moeten harde randvoorwaarden zijn, de layout van de kermis. Huh? Op deze manier kunnen ze, indien nodig, snel ingrijpen om escalatie te kunnen voorkomen. En dan denk ik, ja, jongens. Maar even maar, jou, jou, in ieder geval, jouw persoonlijke opvatting is: hij moet naar het centrum. Uh, Dat is geen Fred, opvatting. wat. En dan politieke vraag. Dus, nee, maar wacht even. Fred, wat vind jij? Want jij bent ondernemer. Jij hebt er last van, want jij verkoopt minder straks hoor. Want voor jouw nee. winkel, voor jouw fraaie winkel, komen allerlei attracties, ja. Als je dit leest, niet. Ja. Nee, maar je, je gaat toch een in, hoop ik. Ja. Ja, nee, maar ja. even, wat, wat, waar moeten kermis komen voor jou, volgens jou? Nou, op zich, ik, heb, uh, kijk, ik ben natuurlijk uh, een hart en hier een echte gool naar. Ik ben op het terreinplein, uh, ben ik opgegroeid. Ik uh, ben dus bekend met de kermis op het terreinplein. Uh -huh. Uh, destijds. Uh, ik neem aan de, heel die regelgeving die u nu aan de, aan de hand is, uh, dat gold natuurlijk niet voor de oude situatie. Uh, mm -hmm. Ze proberen het nu natuurlijk in haar eigen keurslijf te gieten. Uh, dat snap ik wel. Uh, maar, ik moet ook wel zeggen, van, ik, heb, uh, ik zie het om me heen ook. Dan heb ik het niet over Tilburgse kermis, maar vooral over kermis ook. Bijvoorbeeld waar ik ook uh, woon uh, nu uh, in de Reeshof. Dat er toch een uh, toch vooral op het gebied van veiligheid en op het gebied van uh, plezier in de kermis dat het toch wel een beetje afneemt. Uh, en dat is vooral ook, vind ik, met kermisattracties waar ook veel jongeren bij uh, aanwezig zijn. Uh, er er, is er atem, atem, hangt altijd een bepaalde gedwongen sferen, niet helemaal vriendelijk. Uh, bij ons wordt er, uh, is er constant beveiliging aanwezig, er lopen meerdere beveiligers rond in de, in de racehof. En ik hoorde hier in Goorland toch ook af en toe wel eens een keer wat, uh, wat problemen waren. Dus ik neig zelf meer om terug te gaan naar, uh, toch een beetje naar de nostalgische uh, campus. Het kan, hè? Ja. Uh, want het is, een kind, het is een kindergebeuren, vind ik. Uh, en als je dan denkt, van, ik wil terug naar het centrum dan zou ik ook in die opzet meer eens gaan kijken van, moeten we niet eens keer kijken om misschien de kinderen weer terug naar de kermis te krijgen. Mm -hmm. En uh, dat denk ik veel belangrijker is als uh, de jongens van 14, 15, 16 maar stel, jaar. Maar stel dat het nou deze kermis gewoon in deze grootte en omvang blijft, uh, mag je dan wat jou betreft terugkomen in het centrum? Mm -hmm. Nou, ik zit daar zelf niet helemaal op te wachten, moet ik eerlijk zeggen. Ook of uh, vanwege de, de, dan de belangstelling nou, voor jouw zaak ook zal zijn? Nou, vooral de het ligt te ver uit elkaar. Mm -hmm. Ik denk dat het toch aardig wat moet gebeuren, wil je wij, dat een samenhangend gebeuren ja, noem maken? Dat precies waar wij het probleem mee hebben. Uh, er hoeven geen grote woeste attracties nee, te zijn. Is, ja. doe het wat past in het centrum. Uh, waarom moeten wij hier groter, hoger en meer Gro nou, maar ik, en Ik Nou, ik denk dat die grote attracties aardig wat staangeld geld opleveren. Want uh, nou, wat hier ook staat, ja. als de kermis inderdaad terugkomt naar het centrum, dan kost dat de gemeente dik geld. Staat nee, er hè? ja nee, Ja, er staat hier er staat winst. hier. Nee, ze hebben dan... nu een plus van 34.000 euro ja, nee, maar... en straks hebben ze een gat van 21.000 nee, euro. Nee, nee, Dan brengt het in zijn totaliteit nog maar meer dan 2.000 euro op. Ja, nou. Wilt u niet vergeten, meneer Robben, dat doel 1 van de kermis niet is om geld te verdienen voor de gemeente? Meen je dit nou nee. werkelijk? Nee, Meen je dit nou werkelijk? Jij dacht, de, dacht, je dacht, dacht nou echt dat de gemeente dit deed zo voor, voor. Ja, Voor, dat is, uh, traditioneel voor de goede gemeente. Die wilden wil, maar... wil er zelf een aardige uh, hey, geld uh, ja. favori, dat geld van overhouden. En dat vind ik nog eens hartstikke legitiem ook. Dus Luister, wil. En wat doen we dan met Kermis in Riel? Dan moet al sinds jaren daar veel geld bij. Bijna 2000 euro netto. Mm -hmm. Moeten we die dan maar afschaffen? Nee, want het is genoegzaam bekend: in kleine kernen een kermis. Is niet echt rendabel. En die draait mee op de kermis in Goorlen. Uh -huh. En in Goorlen, en precies wat mijn buurman zegt, daar willen wij graag naartoe. Dat is namelijk een sfeervolle kermis in het centrum, maar van een maatvoering. Dan hoeven we geen hooggrati en, en grote bot en uh, Geen botsauto's Geen woeste toestanden, uh -huh. maar doe het wat, wat kindvriendelijker. Want ik persoonlijk, uh, ik heb aanvankelijk ook gehoord van oh, de tuin hè, op het uh -huh. hoekje. Prachtige, zien dus we van alles zitten. Ik werd teruggefloten door mijn biodiverse vrienden. Ze zeiden, wij zitten niet te wachten op dat kermisvolk. Ik zei, nou. En vandalisme, nou. Dat wil zeggen, we hebben allemaal wel... natuurlijk veiligheid voor ogen. Maar de criteria die hier gehandhaafd worden... wordt er gedaan alsof er God weet wat gebeurt. Maar je kunt wel degelijk creatief sturen in het centrum. En ik denk dat de ondernemers er goed mee zijn. Het Jan van Bezouw... Doortrekken naar het Jan van Bezouw. Uh, een beetje goedaardige, uh, vriendelijke, niet zo woeste kermis. En niemand zit erop droog. Weet jij toevallig, want het onderzoek naar het verplaatsen van de kermis is besproken afgelopen donderdag 20 november in de ja. commissie Ruimte. Heb je daar iets van meegekregen? Ik zat er zelf bij. En? Of mag je uh, niet eens uh, voorklappen? Nee, ja. de mooie de mooie ik moet de krant mag van natuurlijk. 20 november lezen. Dan moet je de zeer... krant van 20 november lezen. Ja, ja. ja nee, in. ik ben, ben... Uh, buitengewoon openbaar. Ik ben voorzitter van die commissie. En ik moet eerlijk zeggen, er werd gemort en gedaan. En ik moest eigenlijk wel lachen. Want uh, Anton van Baal van de P van de A zei het buitengewoon beschaafd. Want dit was een geval van netjes. Meestribbelen was dit stuk. En dat vond ik wel een aardige uitdrukking. Namelijk deze nota over die kermis. Ademt aan alle kanten uit. Het moet van jullie. We hebben het uitgezocht. Maar we hebben er helemaal geen zin in. En dan kom ik dus uit op de beren. Hoeveel beren kun je verzinnen. Terwijl als je creatief denkt. En ik denk dat de ondernemers in het centrum zeer creatief zijn. Het Jan van Bezouw. Mainframe. Om daar verbindingen te leggen met kleinschalige activiteiten. Nostalgische... In mijn ogen moet je ook focussen op goedaardige ja. gezinskermis en kinderkermis. En niet op hoogwild. Want dat hebben we sowieso. Ja, we kunnen één woest groot ding hebben. Nou en, denk ik dan. Zet je op het Hoge Dorpplein, dan krijg je weer al die oude mensen die gaan piepen. Dus, en om met mijn hulp thuis te spreken. Mijn veldwerk doe ik ook. Echte Golsen, die zei... ja, Hoogendorprij is helemaal niet gezellig. Er is geen café open, dat is helemaal niks gezellig. Een kermis moet gezellig zijn. En inderdaad, die moet ook veilig zijn. Maar niet zo panisch, zoals hier staat... Van dat we voor de, voor de escalaties... en de calamiteiten woeste dingen moeten doen. Dan denk ik, jongens, hou op, doe normaal. Nee, maar ze, blijft... ze, zeggen, ze zeggen ook dat de parkeerkelder... zou moeten worden afgesloten. En dat vindt men onwenselijk... Dat kan ik me voorstellen. Ja, uh, ja, de, kalvers, de hulpdiensten moeten, moeten er doorheen kunnen. Maar ja. die kunnen ook nee, van de andere maar dat, kant. Dat is, dat is nee, maar die kunnen ook dus van de weg. andere kant aankomen. Ik weet al net zo goed maar, waarom... Maar, maar, maar dus het college neemt geen standpunt in, deze kier. En, <laughs> en, dan, en, dan, en dan citeer ik even tegen van der Heijden. We hebben beloofd om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van het verplaatsen van de kermis naar het centrum. Dit is haalbaar. Dus, ja, met, dus ik bedoel, wat, wat nou ja, dat dan Zij gemeenteraad hebben... mag gauw besluiten, want terug die handel. Ja, uh, maar ze hebben het zo gepresenteerd... dat de uh, uh, terug naar het centrum heeft zoveel nadelen... dat je eigenlijk niet wijs bent als je het doet. Want het is een frutkermisje en er komt niemand... en het kost geld en het is helemaal niet leuk. Uh -huh. En dat vind ik de flauwigheid van het hele stuk. Je kunt elk stuk naar een conclusie toeschrijven. En dit is naar de conclusie toegeschreven... in het centrum is het niks. Terwijl mijn buurman terecht zegt... Uh, er kan een ontzettende hoop gebeuren. Maar dat is hier niet in verwerkt. Hier zitten alleen de beren en de nadelen in. Maar dat idee van zo'n zeg maar, zo nostalgische ja. kindervriendelijke kermis. Ja. Dat kun je, dat kun je niet tegen. Dat, dat kun je nee. niet tegen een het stuk. Nee, dus daarom zullen wij samen met PvdA, denk ik... ...zullen wij nog voor de volgende raadsvergadering... ...toch nog een motie of een amendement moeten schrijven... ...waarin wat uh, genuanceerdere praat wordt verkocht. Dus dat het wel naar het centrum kan... Uh, maar dat dat uh, ik woon ook in het centrum ik hou ook niet van die herrie maar ik hoor ook regelmatig in de verte hoem hoem hoem ja. hoem want dan komt Sinterklaas op de hoofd nou als je het daarover hebt maar is, er, ja. maar is er dan momenteel wel een algemene tendens waarneembaar uh, welke uh, richting dat besluit uh, ingaat uh, ...de tendens is... Uh, ...nou, en nu zijn er mensen... ...de VVD is geneigd hun wethouder te volgen... ...en te zeggen, het is eigenlijk niks... ...maar ik zal niet uit de school klappen... ...er is wel een tendens om toch... ...dit, maar dan op de voorwaarden van mijn buurman... ...dus genuanceerder... ...toch naar het centrum... ...maar dan zullen we wel... Aan dit inhoudelijke verhaal iets moeten uh, uh, sleutelen. Schorweg dus gaat ook een ander type kermis krijgen met, met, met, met wat, wat kleinschalige dan... spul, uh, meer kinderattracties. Ja, uh, maar je mist met... toch kansen als je ziet wat het Jan van Bezau uh, daar, uh, Kloosterplein, die hele stuk aan creativiteit en leukte. Nee, maar, een mainframe, maar, maar... zijn dus alle winkeliers... Ik, ik heb me al verteld dat René Schellek is van, van Mozes... Uh, naar nou nieuw bepaald uh, overloop van enthousiasme... om dat ja, ook maar te krijgen. Lot, ja, ook dus al bedoel, al lokaan, ik denk dat ook lokaan, ik daarbij... De lokaans, bij, ik denk ook bij de ondernemers... de meningen werd, werd, werd gedifferentieerd. Zijn. Ik kan al zeggen, ja. als je het bekijkt in de huidige context... zoals de kermis nu staat... dan kan ik best begrijpen, ook mijn zin dat dat niet helemaal past in het centrum. He, maar, wat ik al aangeven... als je het in een verkleine vorm doet... en je mm -hmm. meer teruggaat naar de basis, uh, dus ja. puur voor de kinderen en voor de uh, opa's, oma's en voor de ouders, mm -hmm. voor de kleinere, dan weet ik zeker dat het wel kan verslagen. Maar, maar dan moet het wel ja, ook al ja. zodanig vermeld worden. In Want dit, ja. Ik ben met je eens, hoor, die, die, die nostalgische kermis die in, in Tilburg. Tilburg staat, ja. nou, daar ja, dat vind ik grandioos. Ja, ja. Ja. Daar, maar, loopt, daar ja, loop ik met plezier overheen. Maar ja. maar Bernard, Hartstikke leuk. als je zou voor de lol, en dat, dat stoort mij in het stuk, hè. De, in de motie staat namelijk bij de invulling van, van horeca op de kermis ruim, ruimere mogelijkheden te bieden aan de lokale ondernemers. Mm -hmm. Dat is nadrukkelijk in de motie gevraagd. Mm -hmm. Daar spreekt het hele verhaal niet over. Mm -hmm. Nee, maar nog, zit ik hier met enige verbazing naar te luisteren. <laughs> Uh, dit is een grootschalig evenement voor iets dat in Goren plaatsvindt. Ja. Dus dat je zegt, veiligheidsvoorschriften zijn van belang. Mm -hmm. Want ik ken de raadsleden die onmiddellijk staan te toeteren als er iets misgaat, dat het college dat gedaan heeft. Dus mm -hmm. terecht dat ze daar veel aandacht uh, aan besteden. Maar wat mij eigenlijk het meest verbaast, is dat jullie je motie aannemen in de raad, zeggen college, het moet naar het centrum komen. En nu pas beginnen te zeggen, ja, het moet wel een nostalgische uh, gaan worden, we beginnen nu pas na te denken. Mm -hmm. Geef hey, dat nee, dan nee, als opdracht nee. mee aan het college? Nee. Dat hebben wij. Want dat heeft er is niks wel met ondernemers, over ondernemers van de horeca te maken. Dat is pas een vervolg dat je de het, ondernemers het, in de, de horeca uitnodigt nee, om er wat aan te doen. Nee, er is niks nieuws. Nee, maar het moet dus een ander Nee, dus gekermis worden. Nee, nee, nee er maar, is gezegd, het moet passen in het centrum. En dat wil zeggen, laat los van die. Uh, ho, het hoeft niet meer, dat is wel gezegd. Maar het is niet expliciet gezegd. Ja. Het moet nul staan. je hebt de wethouder die er niks voor voelt. En dan ga je nee. een opdracht meegeven die nee. vaag is. Zodat hij nee, nee die opdracht ontstarten. was dat verre van vaag, vaag, vaag. Alleen hij zal het Hij een komt hiermee, dus is hij jawel, wel vaag geweest. Hij, hij heeft zijn huiswerk in onze beleving niet voldoende gedaan. Althans voor een zes met een hele grote min. Hmm. En dus de wagen zullen daarop moeten reageren en zeggen: beste vriend. In het bestuursakkoord staat overigens dat de kermis terug moet naar het centrum. Dus mm -hmm. de VVD zal, heeft dat ook onderschreven. Ja. Dus die moeten mee. Alleen, mm -hmm. dit is zo'n ongenuanceerd ja. verhaal dat je denkt, nou zo. Ja. Destijds niet... bij het verplaatsen van de kermis hè, voor, voor die, is ook gezegd, hij komt terug. Ja. Hij is gewoon ook aan de bewoners. Ja, ja. Want ik heb, eens ja. mens, ik heb mensen gesproken van de Hoge Dorplein die woest zijn. Dat ik zelf me ooit heb uitgelaten in de richting van, hij mag er best blijven staan. Die zeiden, nee, er is beloofd door het college. De kermis gaat terug naar het centrum. Ja, en uh, ja, maar, is, maar bij mij het... is gezegd dat hij nooit meer terugkwam. Ik woon ook in het centrum, maar voor mij mag hij wegblijven. Ik heb een andere wethouder <laughs> gesproken, waarschijnlijk. <Ja. laughs> maar, hey, maar er is, er is, er is een opinie onder. dat ik straks met afwegen. Je de... kunt zeggen van de mensen van het Van Hogendorpplein: dingen veranderen. Ja, ja, ja. Uh, je kunt ook zeggen van: ja, we vinden dat het hier niet terug kan, omdat de randvoorwaarden waar we het over hebben toch tot tof. Te veel problemen krijgen. Jullie lopen nu gewoon maar te hollen. Van hij moet terug in het centrum. We we uh, koet koet. Zeg maar, maar, maar Een uh, opiniepeiling van het... Van, van het uh, wat, blijkt dat er dus een grote... meerderheid is uh, voorstander te zijn... van de kermis in het centrum. Nou, dan hebben we laatst kunnen lezen... in, in de Godels Belang, de SP die start alsnog... een onderzoek uh, naar de kermislocatie. Vind je dat een uh, verstandig... initiatief van uh, de SP? Uh, dan moet je aan de SP vragen. Je hebt volleden... natuurlijk al een mening... Ik heb wel een mening. Kijk, in het verleden vroegen ze ook. Het is begonnen met, toen de enquête rondging. Dan denk ik altijd aan. Wilt u graag een tweede apotheker bij u in de straat? Zou iedereen ja. Uh -huh. uh, en dat is eigenlijk analoog aan dit soort dingen. Uh, als je vraagt uh, hoe we het hebben. Not in my backyard. Ik wil geen overlast. Maar ik wil wel alle gezelligheid. Dus, uh, nee hoor. Ja. Die gezelligheid van de kermis kan mij gestolen worden. Luister, als je hem heel eerlijk vraagt. Ik ben ook geen kermiswens. Ja, nou. Alleen... Ik vind dat in het centrum... Uh, een kermis hoort ik in het centrum. Ik vind dat er in Goord een kermis moet zijn. Ja, ja. En van mij mag die in het centrum Hij komen... maar centrum. dan moet die er op een bepaalde manier uitzien. En daar moet je nog van vertrekken. Nee, je moet er netjes mee omgaan, maar ik zou je troosten... wij zullen het daar... ...nuances in aanbrengen. En inderdaad... Hoe ga jij nuances aanbrengen? Ja, daar schrik je van. Ja. Ja, ja. Maar, ja. maar Marij van... Uh, Dames en heren, we hebben nog slechts twee minuten. Twee minuten. Ja, maar, maar nu het dan, nuanceerd gaat worden, komen we ja. er niet mee uit. Hier, kijk even naar die motie. Daar, dat die, zeg maar, de identiteit van die kermis... Kun je, dan, je dan, niet... dan nog even reageren op een hele aardige opmerking... ...in het stuk van het college? We gaan niet met de bewoners van het centrum praten... ...om onrust te voorkomen. ja. Ah, wordt dat de nieuwe nou, trend van, die, van die, dit Daar collectie? mag je nou op reageren en dan gaan we afsluiten. Want daar zitten we aan het eind van uh, Nou, ik uitzending. moet eerlijk zeggen dat die opmerking, ik heb hem niet voor niks geel gemaakt, die uh, verbaasde mij ook. Omdat ik dacht: stel je voordat we met de bewoners gaan spreken, dan komt er een volksopstand. Dan ja. komt de hele Goede weg in. Ik had de spandoeken al klaar liggen. Ja, ja precies. Ah, ja. Dus, uh, om, um, Mensen, om ik ben streng. Ik moet gaan afsluiten, yes. anders gaan wij het niet redden. Uh, maar we gaan hier beslist nog een keer over praten. Marije, we nodigen het toch nog eens een keertje uit. Uh, dit was Golse Kringen. En we bedanken onze gasten Pieter van Harberden, Marije de Groot en Fred Edith Ven. Onze gasten voor hun deelname aan het gesprek. En voor de technische ondersteuning. Jij Johan Lemmers, uh, graag tot de volgende keer. Golse Kringen wordt herhaald via de radio op dinsdag en zaterdag en ook op donderdag. Maar ook kun je het bereiken via internet 24 uur per dag. gedurende een week na de uitzending op www.lokaleomroepgorele.nl-volsekringen.html Ik dank u voor het luisteren en graag tot de volgende week.